Wouter Jong met het NOS-journaal. De Britse premier May wil de EU. In haar toespraak over de brexit zei May ook dat ze wil dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een aantal Europese agentschappen... waaronder het medicijnenagentschap en de Organisatie voor de Veiligheid in de Luchtvaart. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld dat de VS importheffingen gaat invoeren op onder meer Nederlands staal en aluminium... Het argument van president Trump dat anders de nationale veiligheid van de VS in gevaar komt is volgens Kaag onzin. Staal van een NAVO-bondgenoot als Nederland leidt niet tot veiligheidsproblemen in de VS, vindt de minister. In een skigebied in het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker vier skiers omgekomen door een lawine. Een vijfde skier is gewond geraakt en een ander wordt nog vermist. De groep wintersporters en een gids werden verrast door de lawine in de buurt van het skioord Antron in de buurt van de Italiaanse grens ten noorden van Nice. De gids is ongedeerd. De nationaliteit van de skiers is niet bekendgemaakt. Een medewerker van de politie Oost-Nederland wordt ervan verdacht... dat hij misbruik heeft gemaakt van het politiesysteem. De man zou informatie hebben gebruikt voor privé-doeleinden. Details wil de politie niet bekendmaken. De medewerker is op non-actief gezet. In het Brabantse dorp Willemstad zijn ruim 26.000 kippen omgekomen bij een schuurbrand. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat de schuur van 20 bij 60 meter volledig is uitgebrand. In de omgeving zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Het weer, later vanmiddag en vanavond in het zuiden sneeuw, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Vannacht trekt de sneeuw naar het midden van het land, waar morgenochtend ook nog wat valt. Minima vannacht rond min 5, het wordt morgen overdag min 2 graden in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Dit was een. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file in de randstad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Raasdorp en Knoopend Velsen. 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een hele goede middag, luisteraars. Ik ben weer terug uit het verre nunspeet. <lacht> <lacht> een beetje verkouden geworden, maar verder gaat het wel een yeah. beetje. <lacht> Moet je maar niet in de kou gaan wandelen, ja, hoor. Ja, dat, nou, dat is... De, maar op. het was wel leuk, hoor. Ja, was, hè? Ja, maar koud. Maar daar gaan we straks nog even Ja, overleggen. daar gaan we straks wel even over. Wat overleggen. gaan we allemaal doen vandaag? We gaan een hoop doen, volgens mij. Eens even kijken. Het instrumentaal van deze vrijdag. Die heb ik net even uit moeten zoeken, natuurlijk. De column van Marco Temmes. Filmmuziek van de week. recept van de dag. Het uh, weer voor het komend weekend en het bezopen nummertje. Ja. Dus een vol programma. Nou, en dan hè? natuurlijk nog de nieuws en alle actualiteiten. Gaan we door zo. Nou, de, um, iets minder actueel, maar uh, wel nieuws dingetjes. Ja, ja daar wel precies. een hoop. Dat ja. valt wel mee. He. Komt goed. Ja, <laughs> komt goed. Zeker. En uh, ja, ik mag beginnen. En ik heb er eentje uitgezocht. Die heb ik toevallig heb ik hem gisteravond voor het eerst gehoord. En mevrouw die attendeerde me vanmorgen nog op. Wat een vreselijk goed liedje is dat. En dat is nummertje 5, liedje nummer 5. Waar wedelen mee misschien naar het Zonfestival gaan. En ik moet zeggen, wat ik hoorde. Is het nog niet bekend? Nee, hij gaat het morgen, of vanavond bekend maken. Oh, vanavond. Okay. Ja, en ik heb deze gisteren gehoord. Hij heeft vijf liedjes gezongen. Dit is nummer 5. Mm -hmm. En ik vind dit de mooiste. Nou, kom maar op. Nou, ik zal het even laten horen. Daar komt hij hoor. Zou vind ik het een beetje als uh, Billy Bo jo Bob uh, uh, klinken. Ja, mooi. Je ja, houdt ik van Billy Bo Bob? Ja, ja daar hou ik van Billy, is Billy Bo Bob Bob. Bi Billy Bob? Joe Bob? Ja, nee, dat vind ik prachtig. Billy Joe Bob, die eh. komt uit Texas. Dat vind ik prachtig. Texas. Dat is een, beetje, een beetje heel Billy-achtig. Uh, Precies. Ja. ja. ja oké. Okay. Dat is Billy Bo Job. <laughs> Billy Joe Bob Billy, Bo Billy zei je Joe nou, Bob Nee, dat mm -hmm. zei ik niet dat... jij ja, dacht dat maar dat ik het zei ah, een mooie Zijn er nog zonder tussen -l. Ja. ja goed. Nou, ik moet eerst, uh, eerst eigenlijk Want het mag best wel eens gezegd worden ja. ik, wil jou, uh, ik wil Ro uh, toch wel even een compliment maken over gisteren nou, Want ik, vond, uh, ik heb het kunnen luisteren in, in Nunspeet En ik vond dat je het geweldig uh, opgevangen hebt dat ik er niet was is Dus upie. je hebt het gewoon eigenlijk helemaal niet nodig Daar komt het gewoon niet. neer Nee, dat is niet waar Hans Nee, Hans was Dat Ja, hij heeft het goed gedaan. Maar ja. nee, het is niet zo dat jij niet nodig nee, bent. Maar dat nee, maar hij deed wel goed. Heel ja, goed. Ja, dat maar. zeker. Compliment. Dus, dus um, uh, je komt gewoon op de donderdag, geen. gedaan. Ja, <laughs> ja, vooruit. <laughs> en dan, uh, ja. Zoals Imagine Dragons zingen, Next to me ga je daar zitten <laughs> <laughs> maar goed, die, die, die merkt u zometeen wel ja, in precies. de rest van het programma. Hans volgt later. Hans, Hij, Hans zit weer met zijn vingers aan de knopjes. Ja, hallo. Hans zit in de hallo. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Oh, ik ben wel aan de beurt. Ja, nou, ik heb er eentje heel snel uit moeten zoeken. Dus ja, ik weet niet eens wat het is. Maar het is een, een... Oh mijn god, je hebt nu iets uitgezocht, maar je weet niet wat het is. Nou, ik heb het nu hier voor me staan, want anders zou ik het niet geweten. Hoor. Ah, oké. Okay. Nou, maar goed, het, ja. is een, het is eigenlijk een tune die gebruikt is bij Radio Veronica. En wel voor de Klaas Vaak-show. Ken jij die nog? Ja. ja Klaas Vaak-show. Vaak, ja. En oh, ook, goedemorgen. Je ook Goedemorgen. Dan ook Goedemorgen. Nee. En vaak uh, matinee. Dat zijn allemaal waar die voor gebruikt is. En dat is een, uh, een, een instrumentaal van uh, Scarlett O'Hara, heet het. Van Jet Harris en Tony Meehan uit 1963. 63? Uit 63. 19, ja, toen 1960. was ik nog niet eens geboren. Ja, toen was ik er al. Ik die wel weer. van Veronica, die 192-tune. 192, goed idee. Ja, nee, naar Veronica. Ja, mooi, hè? Vind je het niet maar mooi? Ik, ik kende van Veronica, kende ik dus alleen maar één andere. Oh, ja. Veronica. Veronica. Die ken ik wel. Nee, verder gaan we niet. Anders. Nee, dat weer jammer. Maar die, die ken ik dan wel een beetje. Oh, ja? Deze kooi je toch ook wel, of niet? Niet. Vaag. Vaag. Ver weg. Nou. Ja. Nou. nou, vertel eens wat nieuws of uh, nou, gaan tante, we gewoon alleen maar plaatjes draaien? Nou, we hebben wel een, uh, ik heb een andere gast hebben we vandaag. Uh, we hebben, tante Loes hebben we meegenomen vandaag. Tante Loes. Tante Loes is ook gekomen en die gaat, uh, straks gaat ze ons ondersteunen in de tweede uur. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, hè? Nou, ja jezelf, Gaat het goed, Tante Loes? Ja, het gaat goed met haar, zegt nou, ze. Ja. Ik, uh, ik heb liever niet meer dat je wel elke keer in de studio hebt. <laughs> ja, dan maar dan. joh... Dat kon dat kleine Toetje die moest met haar ouders mee, die is op vakantie. Is ja, laat me maar genieten vakantie. van de rust. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, we hebben nu gewoon straks een gezellige uh, tante Loes. Tante Loes. Tante Komt goed. Kikker Volgens mij zit Toetje op Cuba. Oh, oh, Lekker. That's me. I was getting more like uh, nah, nah. Camilla, Camilla, cami ja. <laughs> Zelfs jij hebt daar moeite mee. Nou moet je nagaan, ik zet ze Doe uit moeten nou spreken. dat nou nog <laughs> Camilla, ja, ja. Cam Cam Cam dat is een soort sigaretten uh, zijn dat, hè? Nee, dat is niet een soort sigaretten, dat is gewoon een beuk. <laughs> Sigarettenmerk. Maar dat mogen we dan niet doen. Dan moet je ook malbral en papier. Oh, dat, dat mag 40 niet Dan moet je dat 40 jaar noemen. niet meer doen. Oh, het tabaksreclame sowieso. Oh niet. Uh, Zal ik het evenementenagenda evenementen hebben? Ja. ja, doe dat. Want die had ik gisteren niet kunnen doen. Dus dan doe ik het gewoon lekker nu. In maart, de derde. Klopt dat? Ja, dat kan nog. De Babbelwagen bij deel 3. Hotel Faber, aanvang om 8 uur. Ook de derde. Final Four, wintercompetitie, Circuit Zandvoort. De vierde, Un matiné François de Trio Chapeau. Hé, hey, hallo. Hartstikke idee, On... doe dat nog eens? Ja. Yeah. Un matiné François de Trio Chapeau. Hartstikke idee. Kijk, na. onder leiding van Louis Schuurman, Wapen van Zandvoort, aanvang om vijf uur. De elfde, Automax Street Power, circuit Zandvoort. De elfde, Jazz in Zandvoort, met Maarten Hogenhuis Theater de Krocht, om half drie. De achttiende strandmarathon, Zandvoort-Scheveningen. De 18e Jazz in het Wapen. Met string, string Thing Virtuo's Banjo Duo. Moeilijk, nou, hè, allemaal? Goedemorgen, he. Wapen van Die Zandvoort. Aanvang om 4 uur. De 24e, en daar mag ik aan meedoen, de 30e van Zandvoort. Een wandeltocht. En de 25e Zandvoort, circuit run, hardloop evenement. En de 25e, de omloop van Zandvoort, het wielerevenement. Nou, dat zit weer helemaal vol, hè? He. We gaan weer ja, naar hoor. de zomer. helemaal ja, goed. A my, love. my love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my mind, my, my, my, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well it's mighty long Robert. but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know. I heard it from those other boys, but this time dream, it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time dream, it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love.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 Your bloody face. You we're heading away. Voor de collector van het Rode Kruis, of ik nog wat over had voor het Rode Kruis hier, hier binnen? Nee, thuis, thuis. thuis ja. ja, gaf ik zijn doos tampons mee. Gingen ze maar aan kijken, <lacht> goed. Hans nou. is uitgeschakeld. Uh, Daar ga ik wel even verder. Schaatsen op het Maxima Ja jawel. We hebben een Maxima in het dorp. Ik heb even geen idee waar, dus wie het weet, mag het me vertellen. Um, de bewoners rondom het Maxima hebben geprofiteerd van de vorst. Dat klinkt wel heel vaag, maar goed. Um, dus ja, ze hebben, ja, ja, ja, ja, ja, ik ja, ga al ja. door. Ik ga het Mas, uitleggen. Ja, verleggen. precies. Ja. Maar ik ga het verder uitleggen. Ze hebben het grasveld voor hun deur omgetoverd tot een natuurijsbaantje. De kinderen in deze kinderrijke buurt kunnen nu naar lievelust hier hun baantjes trekken. En nog gratis ook. Leuk initiatief voor de krokusvakantie: het kroos is aan het schaatsen en moeder kan lekker aan de gang gaan in huis. God, wat, wat moet ik me daar nou van voorstellen? Schaatsen ja, op, ja. op maximaal plein? En niet, vader uh... gaat aan het werk en snijdt zondag het vlees. Zoiets, ja. Maar man koepelapan? Oh, nee, dat is wat anders, hè. Dat mm. is Vader snijdt het vlees. Dat is, nee, dat is weer nee, de brood. Wie is de man die zondag, elke zondag ja. het vlees hier komt snijden? Ja, dat heb ook nog. Vader gaat op stap. <laughs> wat heb je? Hier is mijn sigaretje door. Hier is <laughs> mijn shakekje door. Vader <laughs> gaat op stap. <laughs>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 I can't find a key without you Jij heeft gewandeld met wat frisca. Ja. En is nu bang dat ze slangetjes gesprongen zijn. Ja, ja maar Vriest, ik bedoel wat anders van ja. mijn auto. En zijn sproeiertje zit en dicht. Maar zijn het is Ook zo sneu. Ja. Ja. Sneu, hè? Ja. Jij ja, hebt meegeleiden met je, <laughs> En hey, met mijn auto. <laughs> hey, jongens, ze kunnen ook jongeren luisteren. We hebben nou, ja, het over de nou, auto. Ik heb het toch ook Precies. over de auto. Ik zeg, nee, nee, het, nee, het, ik helemaal zeg niet. het nog even duidelijk Nee, over er de tuin sproeien. goed. Nee. Heel goed. De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. <laughs> Wie? <laughs> Wie? Even tussendoor, ja precies. Nood <laughs> Jij springt bij elke jingle, spring je gewoon een half meter ja, omhoog. Ik ben blij dat horen. jij echt zo'n goed hart hebt jongen. Ja, want anders heb ja, je hier al lang naast ja, je stoel gelegen. Ja. Goed, Marco Termes dus. Gelukkig I, I, wij. Het systeem is er voor de mens, niet de mens voor het systeem. Ik had u dit keer graag een grappig, positief stukje laten lezen. Um, Zo'n column waarvoor u schuddenbuikend voor de lol uw partner wakker maakt... die is ingedommeld voor de tv... terwijl hij of zij naar een herhaling van een herhaling lacht te kijken. Sorry, realiteit dicteert anders. Zo langzamerhand zijn wij Nederlanders schapen die elke dag geschoren worden. Het interesseert systemen niks als u maar betaalt. Zo'n positief stukje zou zo kunnen aanvangen. Beste woningbouwvereniging De Kei. Ik wil uw organisatie voordragen... voor de Nederlandse klantvriendelijkheidsprijs 2018. Hm, helaas. Het lijkt wel of ik een open, in een open gesticht terecht ben gekomen... waarin constante bezigheidstherapie voor slachtoffers... die een onderkomen bij een huren verplicht is. Eind januari. Een zware storm. Vliegende dakpannen... Gevels storten in. In Den Haag worden zelfs enkele politici wakker. Bij mij raakt het dakgoot los. Een zwaar metalen ding van een meter of vier. De goot blijft aan een reepje zink hangen. De Zandvoortse brandweer is echt top. Het gevaarte wordt met, let op, twee sisseltouwtjes aan de regenpijp gebonden. De volgende dag wil ik de schade melden en ik doorloop de internetpagina van de KEI. Een vragenlijst. De conclusie? Reparaties aan een dakgoot moet u zelf betalen. Hm, nou, dat lijkt me niet. Dan maar bellen. Voordat je een mens te spreken krijgt... kun je tussentijds rustig douchen, een flinke wandeling maken... of een maaltijd personen bereiden... ware het niet dat je het menu dient te doorlopen en, jawel, moet wachten. Druk 1 voor Nederlands. Druk 417 voor Swahili... Druk 4711 om terug te keren naar het hoofdmenu. Wist u dat de meeste van uw vragen... Nou ja, vul zelf maar in. Je bent inmiddels zo ver over je urine... dat je terug begint te praten tegen een machine. Ja, mevrouw, dat weet ik. Uiteindelijk krijg je een vriendelijke dame aan de lijn. Ik heb het genoteerd hoor, we sturen direct iemand langs. Een week later, niemand gezien. Nog maar eens bellen. Zelfde laken en pak. Niemand. Nog maar eens bellen. Ja, u staat genoteerd hoor. Niemand gezien. Nog maar eens bellen. Vreemd. Ze weten toch waar ik woon. Elke maand krijg ik gewoon stipt op tijd hun rekening. Bezigheidstherapie voor makkerschapen die elke dag geschoren worden, zeg ik u. Aldus, Marco Termes. Maar ik denk niet alleen zo dat er zoiets bij de kei gebeurt. Dat gebeurt overal. Ja hoor, ik heb een vreselijke hekel aan al die ja. muziekjes. Ja. daar krijg ik goeie neigingen van. <laughs> ik ga er flink van over mijn nek eigenlijk. Niet <laughs> nee, Wist jij dat een eend, of een pinguïn, een eend, een pinguïn, maar één keer per, per één, keer, één keer per jaar seks heeft? Wist je, wist je dat? Ja, daarom, nee. is, daarom is het geen trekvogel. <lacht> nou, <lacht> zo kan het wel weer. En <lacht> ja, nou wat zinnigs, hand. Wat zinnigs. Yeah. Nou ja, we, we gaan de boulevard gaan we weer promoten hè, in Zandvoort. Ja, leuk. Ja, vorig jaar waren op de boulevard de Vavage borden geplaatst met reclame voor de musea die deelname aan de Europese kampioenschappen zandsculpturen. Omdat de zandsculpturen geruimd zijn, hebben we nu ook de borden aan een nieuw aanzicht gekregen. Om Zandvoort te promoten zitten er nu weerbestendige foto's van een aantal Zandvoortse fotografen in... Met afbeeldingen van Zandvoortse evenementen. Jongen, jongen. Regelrechte Zandvoort-promotie dus. Ja, vind ik wel leuk. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, het, het was alleen een beetje jammer. Voor, ik weet niet of het nou op internet stond. Volgens mij wel, op Facebook. Een um, nieuwe Abris werden ze genoemd. Oh? Ja, okay. en, en dat is toch echt een wachthuisje? Ja, dat ja. wou ik al zeggen. Dat is heel wat anders. Ja. Dus, maar goed, voor de rest. Ja, het hebben, jullie zo, hebben jullie ze al gezien? Nee. Ik denk dat het heel kleurrijk is. Want ja, ze willen allemaal wat aan de boulevard doen. Ja. En als ze natuurlijk wat doen, dan hebben we allemaal weer commentaar. Nee, mm -hmm. moet, je moet positief blijven denken, vind ik. Ja. Uh, Be behalve bij je eetstest. <laughs> God, er is hij weer, hè? Ja. <laughs> <laughs> ja. en heb, ja, blijft, hè? heb vertrouwen. We horen trouwens net. Uh, uh, Shut up and dance with me van Walking on the Moon. Ja. En dit is Faith. Oh, Talks deze, deze heb vertrouwen. Voor de jonge luisteraars onder ons, dat is dode mensenmuziek. Ja, die kennen we door de week. Ja, dat is erg hè. Oh, oh. Ja, nou, maar mij, mij maakt het allemaal niet uit. Ik bedoel, ik, ik draag wel, uh, Ik draag gewoon wat me opgedragen wordt. Ja. ja, precies. Oh? Hoezo oh? Ja, nee, daar kijk je hij meteen draait, naar mij. Hij draait ik? wat hem opgedragen is. Ja. Uh, ik heb daar nooit enige invloed gehad op dat lijstje van hem. Jawel, want jij hebt oh. gezegd. Het genre mag een beetje, een beetje up tempo zijn. Een ja, beetje Floyd. Nou, ja, precies. Leuk. Dus dan en, heb en je de rest dat nog opgedragen. Is, uh, en als ik het bagger in mijn format ja. staat het. Ja, precies. Als het bagger is, Hans, geef ik je aan de schoon. <laughs> nou, lekker is dat. <laughs> Zo makkelijk, hè. En, ik wilde dat nog even Kom. hebben over het eerste Kees toernooi. Uh, Kees de Hond, die uh, werd altijd Kees Boef genoemd um, En sinds hij is overleden hebben ze nu een toernooi, een biljarttoernooi 15 overroden naar hem vernoemd Dus um, het eerste Kees Boef toernooi um, Dat is gewonnen door Ja, die had ik net nog voor Mogen, Wisker en Van der Meijen. Sorry, het, was een gerenommeer... het is een gerenommeerd koppel in de Zandvoortse biljartwereld en ze werden nog behoorlijk um, um, uh, achterna gezeten in de punten dan. Door Bob Dusink en Hans Botman. Maar met 15-11 waren de eerste twee toch te sterk. Dus uh, ja. ja. ja. Als ik die bijnamen hoorde, moet ik altijd denken aan een stukje van Nederlands hoop. Ja. We hebben een Deens dog. <laughs> ja. Hij heet Hector, maar we noemen hem Kijk uit voor de baroniers. Ja, ja, precies. Die. <laughs> ja. Hey, maar wat leuk. Iemand hond en een woef noemen we dat. Leuk. Ja, ja dat, dat riep je zelf ook ja. altijd hij of zo, zeg maar hoe? Dat ja, dus, leuk. We, dus ja. we noemen jou Voortaan ja. Scheveningen. Is die man er nog? Nee, nee. nee. Die nee, is er nee. ook niet meer? Nee. nee. Ja, jij bent Voortaan Scheveningen, Hans Scheveningen. <laughs> Wie nemen wij in de zaak? Hans van Katwijk! Shouldn't know Muziek van de week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Krajenstein. Ja, dat ben ik dus. Vertel, wat ja. heb je voor ons uitgelegd? Nou, uitgekort. ik heb, weer, ik heb het, ah, mezelf weer een beetje makkelijk gemaakt. Oh, dat geeft ah, niet. Uh, Skyfall. <laughs> ja. Uh, daar kwam ik eigenlijk op omdat ik uh, van de week, vorige week. We uh, gaan deze week nog Deze kijken. Ja, dat ik die film om te kijken, Skyfall. En toen hoorde ik Adel weer. Ik denk, ah, ik vind dat zo'n goed nummer. Mm -hmm. Dus um, James Bond, Skyfall is de 23ste um, James Bond film. er zijn er zoveel ja, gemaakt, joh. 50 jaar na de eerste James Bond, Dr. No. En, en die, die James Bond, zijn, worden die altijd door dezelfde geregisseerd of niet? Nee, zijn verschillende. Elke keer een ander. Nee, ook nee, niet die, elke meestal keer. Meestal uh, uh, worden ze een aantal keren achter elkaar door dezelfde Ja, ja. ja. En, en degene die James Bond speelt is er ook altijd een ander, maar... Nee, is ook altijd. Nee, uh, oh. Je hebt heel veel van Sean Connery oh. gehad. Ja. Uh, je hebt er heel veel van Roger Moore gehad. Ja. Uh, Timothy Dalton heb je gehad. Uh, nu is het Daniel Craig. Nu tussendoor heeft er nog eentje gezeten. Ja. Nou. Dus, uh, Roger ja. Moore is de, volgens mij, voor mij, in ieder geval de meest bekende. Ja, maar dat is je leeftijd. Ja, dat zeg ik. Voor de Die volgens Hard is, uh, Sean, is er maar één bond en dat is Sean Connery. Ja, oké. Okay. Die heb ik één of twee films nog een beetje van meegekregen. Maar ik, ik vind, het zijn zo zo niet echt mijn type films. Nee, is dat niet zo? Nee. Waar hou jij meer ik, van dan? Ik, uh, oh. Young films? Young films. Mm, nou, niet speciaal. Oh. Nee, een, meer de feel-good film. Een vlucht regenwelpen. Ah, jakkers. Nee, ik heb de meeste Bond-films allemaal nog lang zien komen deze oh, week. Dus ook dit nummer. En dat is inderdaad wat hij zegt. Ik vind het ook wel ja. een, een mooi nummer. Ja. Nou, dan gaan we dan. Ja. Wie is dat eigenlijk? Wie zingt het? Dat is nou Adel. Is <laughs> het <was now> <laughs> <had> roze haar? <laughs> Wat had ze? Roze haar. Pink, Hans. Pink. <laughs> <laughs> Feel the. Ja, het is een heerlijk nummer. Ja, het was trouwens woensdagavond. Afgelopen woensdagavond. afgelopen woensdagavond? Ja, ja. Oh, je hebt hem nog even nagekeken? Ja, wij hebben hem gekeken. Ja. Ik had hem al gezien Hai, hoor. hoor, maar ik vond het toch altijd. Ik ga een... meestal wat anders doen. Ik wist dat ze dood ging. <laughs> <laughs> ik denk, ze gaat dood. Ja ja. Ja? Ja, ja, ja. ja, ik wist het meteen. Ik denk, M gaat dood. Ja. M? M, meneer, M. M. mama. M. mother, mother. M. Nee, er ja, staat M niet voor. Jawel toch? Nee, want het is, M is nu weer een mannetje. En het is, was in het verleden ja, altijd maar die een Die noemen ze ook madder, nu. Mother? Echt madder, mother, heet. Hij. Mother. Modder. Mother. Mother. Nee, dat is weer wat <laughs> anders, modder. Papa, De vader piep. Oké, dit gaat weer helemaal mis. Uh, ja. Ik ga weer ingrijpen. Um, een prachtig <laughs> optreden van het Zandvoorts Vrouwenkoor. De zaal zat vol en iedereen was vol verwachting... wat het Zandvoorts Vrouwenkoor zou brengen. De hoge verwachtingen werden volledig ingevuld... Het was afgelopen zondag een prachtig concert... in het kader van het museumpodium in het Zandvoortsmuseum. Dirigent Ed Wijn was een bevlogen presentator voor zijn dameskoor... en sprak diverse blokken op een interessante manier aan elkaar. Dus uh, ze hebben een leuk optreden gedaan. Nou... Wie ja, weet is dat ook goed. wat voor uh, de beachpoppers? Ja, ja, zoiets, ja. Het museumpodium. Het? Ja. ja. Is dat één keer in de maand, eh, geloof ik, of niet? Ik, ik, ik heb geen idee, Ja, volgens eigenlijk. mij is dat één keer in de maand. Nou, hebben ze daar zo'n grote zaal dan? Uh, het vrouwenkoor staat er, toch echt? Zo te zien? Ja. Dus uh, groot genoeg, denk ik, voor ja. ons. Vrouwen, het vrouwenkoor. Ja, dus dat kunnen wij ook wel. Het vrouwenkoor stond er, alleen het publiek kon er niet meer bij, maar dat, dat <laughs> maakt niet uit. Dat nee, is dus dat genoeg? <laughs> nee, oh, dat, ziet dat was leuk. Dat vind, ik Geen mooist, hè? Dat vind ik altijd mooi. mooie. <laughs> ja, nou, wie was het dan? Ja, don't bring me down, Ilo natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, voordat ja, jij het uit het scherm leest. Ja. Nou, Hans, dames en heren, kom eens op met wat nieuws. Hans heeft hey, wat. Heb jij nog wat? Nee, ik heb net wat. Nou, ik wel, ik wel. We krijgen een nieuwe bus voor het Rode Kruis. Oh, joh. Ja, oh. de Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis... ...heeft vorige week de beschikking gekregen over een nieuwe bus. Een collectebus. Nee, het voertuig... Oh voertuig. <laughs> het voertuig... <laughs> Ik vind het altijd zo leuk bij hem zie je dat kwartje in centjes vallen. Dat vind ik zo grappig. <laughs> het voertuig vervangt de oude. De oude die jaren dienst heeft gedaan bij de allerlei activiteiten. De nieuwe is veel moderner en misschien veel beter. geautoliseerd, uh -huh. Goetier. dat bedoel ik. Leo Misebeek. Die kennen wij ook wel. Kom de bus bij de dealer ophalen. De donateurs kunnen dus zien waar hun donaties onder andere aan besteed worden. Aan Leo? Van Le aan Leo onder andere. <laughs> Mocht ja, willen. Dat zou <laughs> wel willen, Leo. <laughs> Echt niet. <laughs> oh, doet iemand foei tegen mij. Ja, Leo, sorry hoor. Nee, want dat was ook helemaal niet zo bedoeld wat je zei. Dat au, is een grapje, au, toch? Au. Au. Goed, en door... Au. Muziek of ja, zo. wat? Ja, wel. We Leo, we houden van je hoor. <laughs> Hans? Ja. Ja, je hebt gelijk. <laughs> Uur. Ja. ja! Het, het lijkt net alsof nou, het volgende. steeds sneller gaat. Nee ja. joh, Hans, wie doen we? Het is een beetje net als jouw lopen, hè? Ja. Nou, het lijkt elke keer alsof het sneller gaat. Ja. Maar ja. ondertussen ben je steeds later terug. Ja, maar dit is wel warm. Ja. Hé, hey, we horen elkaar weer naar reclame nieuws en de reclame. Hopen we wel? Ja. ja. Tot zakjes. stay tuned. ja.